Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Na min 10 vorige week nu plus 15 op veel plekken. En dat betekent met de korte moutjes naar buiten voor een lekkere wandeling of een kopje afhaalkoffie... Ook op het strand in Scheveningen doen veel mensen een ommetje, ziet verslaggever Remco de Kloezen. De gemeente Den Haag heeft verschillende maatregelen genomen om drukte aan de kust te voorkomen. Er is meer politie en handhaving en er zijn verkeersregelaars. En ook lopen er over de boulevard beveiligers. Met op hun rug Den Haag tegen corona. Om mensen erop te wijzen dat ze zich aan de coronamaatregelen moeten houden. Wat vind je van de drukte hier? Nou, het is redelijk druk. Maar ik denk dat iedereen zich wel redelijk aan de, aan de anderhalve meter houdt. Ja, ik vind het eigenlijk wel meevallig. Ik had het wel drukker verwacht. De gemeente Den Haag roept op om weg te gaan als het te druk is. Er hangt een problematische werkcultuur in het parlement in Australië. Dat zegt de premier van het land. Hij reageert op het nieuws van deze week dat twee vrouwen een paar jaar geleden... zijn verkracht door een collega van hun partij. De premier steunt de vrouwen. Deze eventen sicken me echt zekken. Ze me, zoals ze zouden. Um, de premier wil dat de politie de zaak serieus gaat onderzoeken... zodat andere slachtoffers zich ook melden. Het Beatrix Theater in Utrecht zit op dit moment vol. Daar begint zo de cabaretvoorstelling van Guido Weijers. Want hij wil dat dat coronaproof weer moet kunnen. Ik mocht in november nog wel naar de hoeren... maar ik mocht niet mijn oma knuffelen. Dus toen heb ik een lingerie-setje voor mijn oma gekocht. <lacht> heb ik de kamer in het verzorgingshuis helemaal van rode lampen gehangen... En nu mag ik er wel kruffelen. Afgelopen week was er ook al een groot congres. Morgen staat er een voetbalwedstrijd op de planning. En over drie weken worden er twee proeffestivals gehouden. Alle uitkomsten van die onderzoeken moeten er uiteindelijk voor zorgen... dat er weer het een en ander georganiseerd kan worden. Het weer dan nog. Ja, echt lenteweer dus. Volop zon, 12 tot 17 graden. Morgen is het nog ietsje zonniger. Het kan ook nog warmer worden tot 19 graden in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het nu wat langzaam rijden op de N201-Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort 3 kilometer met 10 minuten tot een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij.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 Na drie uur welkom terug bij Zandvoort op zaterdag bij CFM. Je Craig Crack David en Walking Away. We zijn er weer, het tweede uur alweer. Ik heb de lamellen even dicht gedaan, Albert-Jan. Ja, want het. ik kon geen cd spellen meer uh, lezen hier. <laughs> dus uh, bij deze, nou, lekker zonnetje hier in Zandvoort. graadje of uh, 15. Dus als je buiten bent, geniet er lekker van. En binnen maken wij radio. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben nog diverse items uh, het tweede uur. Waaronder natuurlijk... Uh,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 Vandaag weer uh, lekkere veel muziek uit de jaren 80, Waaronder deze van Verkos, Turkey en uh, Good Hearts. Vorige week hebben we natuurlijk uh, Valentijn uh, gehad en Valentijnsdag. De gemeente Zandvoort ging op pad met een hart. En uh, die vroeg aan uh, diverse Zandvoorts, aan wie geef jij dat hart? En dan uh, zie ik uh, dat we zo dadelijk uh, aandacht gaan besteden aan inderdaad weer het hart.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 From my nose, 'cause I suppose I'm still standing. The fact that she is real hurts, but doesn't kill. I'm ready.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 7 Street. Gelukkig gaat het heel goed met het weer vandaag. Lekker zonnetje hier in het mooie lentedag. Je The Weather with You, de single van Crowded House. We gaan terug naar 1969. Wat een mooi jaren. Met Tommy Rowe en Dizzy.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 In het uh, figurerende bestemmingsplan Strand en Duin werd bepaald... dat in de zones Midden- en Zuidboulevard geen strandbungalows zijn toegestaan. Wel mag op het noordelijke gedeelte vanaf strandpaviljoen Talassa... strandbungalows geplaatst worden. In deze zone staan sinds 2019 bij een aantal seizoensgebonden paviljoens... reeds bungalows. Begin mei kan de toerist ook bij strandpaviljoen Ahoy... een van de twaalf strandbungalows boeken...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 The woman comes to bring her sugar and tea and rum One day when the time is done We'll take her leave and cool <laughs> For the boat had hit the water The whale sail came up and caught her Hands to the slate harping and fought her When she dived alone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 My the sugar and tea in One day with the time is that I'll take a even more. and pull One day with the time is that I'll take a leave and even Yeah Een lekkere single Nathan Evans en Willem en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 Jan, ik hoop uh, niet dat dit uh, ook gaat gelden voor uh, Sander ten Bosch. Want dan schiet het natuurlijk niet op hè, met de evenementen. Lonely Boy. Je de single van uh, Andrew Gold. Meer Sander dus uh, morgen bij Zandvoort op zondag. Uiteraard ook bij eigen lokale radio CFM. Heb je al zien in pizza? Nou, dat gaat uh, goed komen bij het volgende plaatje, hoor. <lacht> Tuazione mi Quei momenti fraddingo In stacchi e ritorni da capirci niente po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 All the time that we spent could die. I wanna feel it again. All the love is out there. Confinati di cuore solo, che ogni sta. Dietro iste capi, degli oggi swong. Sto pensando po. Che... Oh yeah. Sto pensando no. What calls you? Is als ik uh, dit soort uh, muziek draai op de Sofots radio, dan gaat uh, collega Albert jou meteen weer uh, licht geven. Plunderen van uh, geluk. Door de Kost della Vita, Tina Turner en uh, Eros uh, Ramazzotti. Een echte pizza pizzaplaats. Hè? Bij thuisbezorg.nl kan je zo'n uh,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 Nou, dat zal die meneer in Assen ook wel prettig vinden, denk ik. Ja, dat denk ik ook. <laughs> die heeft zijn bankrekening al uh, doorgegeven. Dus, dacht, ik, ik zing ook alweer een toontje lager, maar dan kan hij weer een toontje hoger. Nou, sowieso. Ja, anders had ik uh, mijn uh, grote vrienden in Den Haag wel even opgebeld. Mark Rutte en de wopke schaatser uh, Hoekstra. Ja. Of ze nog uh, ergens, ergens uh, geld konden lenen en dat ze dan geld toe konden geven. Dus uh, ja, dat schijnt zo te werken, toch? Of ja, niet? Klopt. Ja. Nou, in ieder geval houden we het uh, in de gaten hoe dit uh,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 Nacht bewonder besef ik dat ik altijd onder dezelfde hemel sta als jij en ben je even heel dichtbij ik hoef maar aan Dat ik zeggen kan Mijn homie, mijn vriend, mijn beste man Tijd vliegt voorbij zonder pauzes We zijn beide veel te druk man, ik hou van je Maar dan zit ik soms fout Je neemt me niks faarlijk Eén blik voor een miljoen verhalen Elke story die is overbodig Je bent daar als de nood het hoofd is. Als ik je weer zie Stel dat ik je eerder zie Ik zal je bakken, ik zal je smakken Ik duw je op, ga door het dak En ik neem je mee Zelfs als ik je niet zie ik voel het nog altijd met z'n twee. Ik hoef je niet aan te doen.